Uur. Dit is Jeroen Jepkema met het Tennooi Journaal. Het kabinet gaat met de gemeenten kijken hoe kan worden voorkomen dat ze de komende jaren te veel last hebben van inkomstenschommelingen. Voor de jaren daarna wordt gewerkt aan een systeem waardoor ze stabiele inkomsten hebben. De gemeenten waarschuwden maandag dat bibliotheken en zwembaden dicht moeten en dat ze moeten bezuinigen op armoedebeleid. omdat ze ineens een half miljard euro minder krijgen. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kon premier Rutte niet beloven dat er extra geld beschikbaar komt. Eerder deed hij ook al geen toezeggingen over extra geld voor de politie. De groei van de wereldeconomie loopt terug en dreigt op de laagste groei sinds de financiële crisis uit te komen. Dat meldt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De groei wordt vooral geremd door de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Het is dit jaar al de derde keer dat de groeiverwachting verlaagd is. Voor dit jaar rekent de OESO nu op een groei van 2,9 procent. In mei was dat nog 3,2 procent. Het CBS in Nederland meldt dat de werkloosheid hier de afgelopen maanden iets is gestegen. Volgens het CBS komt dat niet door een teruglopende economie, maar doordat er meer mensen gestart zijn met het zoeken naar een baan. De politie heeft in een onderzoek naar een woningoverval in Zwijndrecht een verhuisdoos met bijna 400.000 euro contant geld en vier Rolex horloges gevonden. Bij de woningoverval vorige week werd de bewoner opgesloten en doorzochten de drie overvallers het huis, maar het geld vonden ze niet. Mogelijk is het crimineel geld. In het westen van Frankrijk is een Belgische F-16 tijdens een oefening neergestort. De twee piloten hebben het vliegtuig met hun schietstoel kunnen verlaten, zegt de Belgische luchtmacht. Een van de vliegers zit met zijn parachute vast in een hoogspanningslijn. Hij zou gewond zijn. Met de andere piloot gaat het naar omstandigheden goed. Het weer trekken nog wat wolkenvelden over, maar op steeds meer plaatsen schijnt de zon en het wordt de graad of 17. Morgen droog en meer zon, dan wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag volop zon bij maximaal van 21 tot 25 graden.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 Oh at all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 We Ja, het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl I never know what Come on. Come on.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 J'ai peur, c'est faux Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos Et si tu crois que j'ai tort Attends Respire un peu le souffle vergeten qui me pousse en avant een beetje vergeten hoe het gaat. Ik ben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 Both my hands, hands, hands, hands You, you Cause it goes on and on and on And it goes on and on